En zo is het nu 10 minuten voor 11. Een heel verzumde tweede aanval. Kleutertje luister onder leiding van Lily Petersen en Herman Broekhuizen. Hallo, kindertjes van het hele land. Jongens, waar hebben we de vorige keer samen over gepraat? Over verkeer. Over verkeer en hoe moet het verkeer zijn? Veilig. Veilig over. Veilig verkeer hebben we gepraat, hè? En we hebben geleerd hoe we moeten oversteken, weet je nog wel? Ja. Maar nu wil ik je nog even zeggen. Natuurlijk mag je dat oversteken alleen maar doen als je papa of mama dat goed vinden. Hè? Dus dan nou moet je maar niet denken, oh, we hebben door de radio geleerd hoe we over moeten steken. Dan nou, mogen we dat wel. Nee, want de ene kindje mag het wel van zijn mammy en de ander niet. Hè? Maar... Hè? Zelfs al mag je het nog niet van je mammi, dan moet je toch leren hoe je over moet steken. Dat begrijp je wel, hè? En dan mag je het misschien over een tijdje wel. Dus spreken we dat even allemaal samen af. Hè? Dat je nooit over gaat steken, al denk je nog zo goed dat je het kan, nooit oversteken, zonder dat mammi het goed vindt. Echt? Goed afgesproken samen? Ja? Goed. Ja, zeg het maar, Jok. Ik moet altijd voor mijn moeder een boodschap doen. Oh, als oh niet altijd, dat altijd. Dan mag het natuurlijk, hè. Ja, maar dan mag het. En daarom leren we het nou juist heel goed. Dus nog eens een keertje, jongens. Nooit zonder dat je moeder het weet, hè. Goed ga wel kruispunt. Dan moet je ook nog echt leren. Altijd. Zeg, jongens. En we hebben ook gezongen een liedje van keer van Impedimpedij. Je weet je nog wel. En dan wat nog wat. Meer liedjes van jullie zingen. Allemaal liedjes van het verkeer. Of wat je op straat ziet. En dan gaan we eerst beginnen met een nieuw liedje. Wij kennen het hier in de studio al een beetje. Maar de kindertjes thuis, die weten het nog niet. Vertellen jullie ze maar eens. Waar gaat dat liedje over? Over kinderen. Over kinderen. Overzien. En wat willen die kinderen? Oversteken. Oversteken. En hoeveel kinderen waren het in de drie, drie. kinderen? En hoe heten die drie kinderen? Lieneke, Tineke, Karel, Wat een leuke naam hè? Dat is en Tineke en Lieneke. Ja. En, en die wilden met z'n allen naar de overkant. En ze kijken naar links en ze kijken naar En dan weer naar links en weer naar En dan gaan ze vlug naar de overkant. En daar staan ze. Hand in hand. Dat is het hele liedje. Dan weten de kinderen thuis het al een beetje. Zullen wij het eens voor ze gaan zingen? Ja. Dus de kindertjes staan aan de, hand, met, aan de kant met z'n drietjes hand in hand. En ze willen met z'n allen naar de overkant. Het begint met Lieneke, Tieneke, Carolineke willen met z'n allen naar de overkant. Probeer maar, ja? Lieneke? Liene! Doen we het nog een keer? Achter elkaar. Het is niet zo moeilijk, hè? Het wijsje is misschien nog een beetje moeilijk. Maar de kindertjes hier, die proberen het zo goed te zingen, dat de kinderen thuis het ook kunnen leren. Dus nog een keer. Lieneke, Lieneke, Carolineke willen met z'n allen naar de overkant. Kijken naar links, kijken naar rechts, weer naar links, weer naar rechts. Dan gaan ze vlug naar de overkant. Daar staan ze Hand in hand. We proberen het, ja, het Dineke, Dineke, harmonie. Gaan ze vlug naar de overkant. Daar staan ze hand in hand. Zingen jullie die nog eens? Dan gaan ze vlug, ja. Wacht even jongens. Ja, dan. Ja. Wat denk je? Zullen we nog één keer helemaal zingen? Weet je, ja. He, en dan goed aan die laatste regel denken. En de kindertjes thuis proberen jullie het ook? Van Lieneke Tieneke Carolieneke. Daar gaan we. Lieneke, Lieneke, Een klein beetje. We kunnen het ook niet in één keer helemaal goed leren. Dat kan niet. He? De volgende keer zingen we het nog eens en dan gaat het nog een beetje beter. Zeg, dan is er nog zo'n liedje over kindertjes die op straat Hoe is. Het ook weer een jongetje en een meisje. En een meneertje. En een meneertje. Welk liedje is dat? Weten jullie niet. En van, van een jongetje die dan was. Van een jongetje dat dom was. Goed zo, er liep een jongetje in een straatje. En het jochie was zo dom. dom. Hij stak over en hij? En een fietser reed hem om. En dan komt er nog een meisje en nog een meneertje bij. He? Het meneertje mag hier in het midden komen staan even. Peter is even het meneertje. He? Er liep een jongetje, ja, zing maar. liep een het meisje was zo stout. Kijk eens, wie meneer wilde gewoon En liep, ja? Er liep een meisje in een straatje En dat meisje was zo stout Want ze riet, riet, riet haar Op een wagen Op de rijweg Dat was zo. Mooi, en dan liep er een heertje En dat zei ik schrik ervan. Nou luister maar naar het heertje. Er liep een heertje in een straatje. Ja, Ellie? Er liep een heertje in een straatje. En dat heertje... Ja, doe het nog een keer. Er liep een heertje in een straatje. En dat zei... En dan gaat dat meneertje vertellen. Die gaat vertellen dat hij er zo van schrikt. Probeer we het nog een keer. Er liep een heertje, ja? Geen echt meneertje. He? Het was wel moeilijk, hè? Dat kon je wel horen, want we vergisten eerst ons een beetje. Maar nu ging het toch wel goed. Mooi, er is nog veel meer in de straat natuurlijk. Laten. Juist waar je zo voor op moet passen. He? Wat op de straat rijdt bijvoorbeeld. De bus. De bus. De autobus die door de straat rijdt. Daar moet je heel goed voor uitkijken. Door de straat, door de straat rijdt de autobussen. We rijden natuurlijk niet alleen autobussen door de straat. Over de rijden. auto's. Ja. En bronnen. Natuurlijk. En En ook gewone auto's. Nee. En de, die meneer die de auto rijdt. Wat, Hoe heet dan? die meneer? Chauffeur. Chauffeur. En dan gaan wij vragen. Chauffeurtje, mag ik mee? Mag ik mee met jou? Hè? Ja, chauffeurtje. Ja, chauffeur, mag ik mee? En niet zomaar aan een hele vreemde chauffeur vragen mag ik mee met jou, hè? Tuurlijk niet, dat doen we nooit. En wij gaan nu naar huis. Tot de volgende keer, allemaal. Dat was de uitzending voor de kleuters onder leiding van Liddy Petersen en Herman Broekhuizen.